en hij is bekend van de balletfilm The Black Swan. Het weer vannacht helder met mogelijk mistbanken. In het binnenland daalt de temperatuur tot 6 graden. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog. Met flinke zonnige periode. En rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. zomerheets.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 Ja, dat is toch eigenlijk het doel van het leven, dat je wordt wie jij werkelijk bent. En als je als kind gewoon de ruimte hebt om dat te worden, dan eh, kom je eigenlijk al, het begin je wel veel beter, als dat je, toen, eh, dat je op je vijftig allerlei therapieën moet doen om op te zoeken wie je nou werkelijk bent. Ik zou ook ieder kind dat zo gunnen, ja. om echt eh, vrij te kunnen opgroeien en,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 Ruim ook je eigen troep op. En je eigen niet verwerkte spullen in je hoofd, zeg maar, van je lijf. Reageren. Kinderen reageren op jouw niet verwerkte stukken. En als je een kind krijgen, dan denk ik: ik zou echt graag de ouders willen. En dus dat hoor ik heel veel van therapeuten ook, van die met kinderen werken. En die betrek je er dan ook bij?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 En het was tijdrekken natuurlijk. En, en op een gegeven moment hij mocht niet meer beneden komen. Hij moest boven blijven, op bed blijven enzovoort. Toen dus kwam hij dus op een gegeven moment naar beneden en zei mama ik lag zo lekker in bed. En mijn voet heeft het glas water omgeschot. <lacht>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 spiritueel. Als ik iemand aan, de, aan vissen, als ik iemand zie vissen langs het water, denk god, ik, god, zit eigenlijk heel erg te mediteren, volgens mij. Ja, noem het maar wat, hè. ik vind spiritualiteit, het maakt wel verschil, dus mensen die helderziend zijn, of heldervoelend, of uh, spiritueel. Ik denk dat iemand kan heldervoelend zijn, zonder dat hij spiritueel is, naar mijn idee. Van, je moet ook wel proberen de dingen toe te passen, die je uh, die, uh, ja, vindt, uh, die je uh,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 het is voor elk geloof, het is gewoon ja, puur voor Ja, het is helemaal voor niet in ik een geloof. Ik een gesprek gehad ja. met iemand over Corinthië 13 oh. in de Bijbel, dat ja. is het hoofdstuk van de liefde. Ja, ja, ja. En die stond nou. stomme verbazing van, hé, hey. ik zei, ja, maar daar staat het ook in. Ja. Dus het is echt... Ja, het gaat niet om een systeem. Nee, het, het gaat om gewoon, om gewoon uh, respect ja. en uh, liefde naar, naar je medemens en daar gewoon toch iets voor iemand over te hebben, zeg maar. Dat, de uh, de aandacht. Ja, de aandacht en er zijn voor iemand, hè. Ja, ja, liefde en aandacht. Dat ze uh, hebben kinderen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 Um, het nummer Silver Circle, wat ze net zong is gebaseerd op de ramenweer op een heksenkoven uh, nabij Utrecht en uh, daar is zij hoge priesteres aan en daar komt ze ook het een en ander over vertellen dus ben heel benieuwd, Het gaat op 4 september gebeuren en ze neemt haar harp mee, dus ook de muziek komt live, live hier vanuit video. studio leuk hoor maar vanavond hebben we dus Carina van der Giesel als gasten en Carina heeft praktijk de Witte Roos um, Waar je je ook mee bezighoudt, Carina, is met regressie en reïncarnatiesessies.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 Leven. En soms zijn uh, pijnklachten of uh, heel heftige stressklachten bij mensen die hun hele leven al zomaar gestrest zijn. En waarom? Of uh, patroon van uh, ja, er niet mogen zijn of zo. Komt vaker voor dat dus je in een ander, hè, ander leven of een parallel leven, whatever, dat er uh, dingen zijn gebeurd waardoor iemand dat uh, meegenomen heeft. Ik geloof dat er ook kinderen zijn die heel uh, getraumatiseerd eigenlijk in het zelfgewoon.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 worden wie je werkelijk bent, want dat, als je geblokkeerd bent, dan lukt dat minder goed, hè? dan word je toch een beetje tegengehouden en ja, dus het kan heel goed zijn dat je dan zegt, nou, goh, wanneer is dat voor het eerst gebeurd, of eh, kan je, je hoeft dan niet meer het eh, echt een drama in te gaan wat je allemaal hebt meegemaakt, maar dat je laat ja, mensen altijd vanuit een afstand zoals hele kop, dat je zeg maar kijkt naar wat is er toen gebeurd kun je dat zien, wanneer was dat voor het eerst en dan komt er een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 of zijn er twee verschillende ja, reïncarnatie is eigenlijk het opnieuw uh, geboren worden in een tijdscyclus. Ja. En regressie is eigenlijk het teruggaan naar momenten uit, dan, uit, of uit dat bepaalde tijdspannen of een leven of een werkelijkheid. Ja. Oké, okay, dankjewel. Yes. Het volgende nummer is Nora Jones met uh, Sunrise. Hmm. Let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 voor de mens goed willen doen, zeg maar. Dat, uh, ja, ik hoop dat steeds meer mensen dat gaan doen. Het is ook een toegevoegde waarde. Ja, absoluut. Het zou fijn zijn als mensen gewoon elkaar accepteren. Met hun eigen ideeën en ja, al dat. Ja. Dat is natuurlijk best wel. Uh... Respect ja. voor elkaar, ja. ja. Maar wordt dat nou vergoed door een verzekeraar? Want meer mensen hebben toch wel zoiets van. Ja, daar moet we aan de andere kant ook zoveel geld voor betalen. Ja, dat is ook zo. En dat is ja. toch wel, denk ik, een drempel.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 Of 80% ligt elkaar of je aanvullend, vanuit de aanvullende verzekering. Daar nee. zit ook geen eigen risico op. En uh, ja, Sinds die tijd heb ik ook veel meer cliënten. Omdat het gewoon, uh, ja, gewoon uh, ook wel preventieve zorg is hoor, die ja. ik verleen van, uh, voor de, uh, Het scheelt dan ook wel uh, veel geld in de gezondheidszorg. Ja, ja veel meer kan voorkomen. Ja, ik werk heel veel met preventieve werk. En ik denk dat dat veel goedkoper is als uh, als er een klacht is. Want, joh, mensen gaan naar de garage om uh, onderhoud te beurt je elk jaar een ja weg alleen maar naar de masseur of een dokter als we pijn hebben of uh, last ergens van. ik, ja, je kan het ook zo zien dat je het gewoon goed doorhoudt, ja. hè. je ja. machientje. Dat is een goede ei open ja, ja. ja. ja. ja. De Haarlemse cirkel.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 Nee, dat nog niet helemaal. Maar we zijn wel eens weer bezig om... Eh, zeg maar nou, er is nu een initiatief voor, autistische, voor autisme. Dat er dus meerdere therapeuten samen gaan werken. Met eh, nou ja, testen van middelen. Of blokkades in kindertherapeuten. En ik zou me heel graag willen aansluiten. Als eh, Kranichokraal voor kinderen en, en baby's. En, ja, ik denk dat dat een heel mooi, eh, heel mooi palet is waarvan uitgewerkt wordt. En, eh, dat zou ik eigenlijk heel graag willen. om Gewoon met elkaar. Ik ben veel sterker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 misschien samenwerkend met mensen, dat je gewoon een goed team hebt waar je holistische gezondheidszorg kan verlenen. Ik vind het altijd een beetje spannend om in het, het goed licht te komen, maar ik denk nou, weet je, als het zo moet zijn, dan, nou, ga, ik, dan ga ik ervoor. Zoals nu. Ja, ja ik ga het gewoon doen. Ik denk dat je heel, wel, we blij heel veel mensen aangeraakt hebt vanavond. Ja, avond. nou, ik hoop dan, echt mensen te inspireren. Ja, ja... Echt, uh, ja.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 Ik denk dat ik het eigenlijk altijd wel gehad heb. Ja, ja dit is gewoon wat ik moet doen. Ik ben vroeger directse geweest, maar ik zou het nooit meer willen zijn. Ik denk, dit is gewoon wat ik wil doen. Het is, het is heerlijk als je werk en je hobby kunt combineren. Ja, dat lijkt me dat is wel ook fijn, het mooiste he? wat er is eigenlijk. Ja, ja dan hoef je nooit te werken. hè? Dat is eigenlijk eigenlijk niet. Oh, ja. <laughs> dat <is> ook, euh, <laughs> je, als je blij bent van, nou, heerlijk, dat je toch iemand blij kan maken, dat is eigenlijk het mooiste wat er bestaat. Toch? Ja, zeker weten. En maar zelf ook nog blij van. Dan heb je ook nog geld voor. <laughs> <laughs> dat is ook nog leuk. Ja. Ja. Ja. We hebben ja, nog een mooi. We hebben volgens mij nog een heel mooi nummer, hè? Ja, maar dat komt zo meteen, het is de afsluiter. Oh, is Van iemand die we ook al eens in de studio gehad hebben. Maar... Ja, daarom ben ik zo ervan. Ja. <laughs> um, ja, eigenlijk zijn we zo'n beetje erdoorheen. doorheen. ja. Nou, ja. ook nog iets ontspannends met hersenen hoofden vasthouden ja, hoofden vasthouden ja. Ja, ja, ja. nou, dus, ja. uit de kranische doe je natuurlijk heel veel ook met de schedel en de schedelbordjes die als je heel gespannen bent dan zitten al die spieren die aan je kaak zitten zitten ook over je schedel heen. en als dat heel gecomprimeerd wordt dan kan het allemaal niet meer lekker bewegen dan kan dat de ritme vanuit het kranische ritme niet meer goed en ja, de hersenen ja, is heel belangrijk om, om echt, ja, nu hebben we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 uh, ja, en, en ja, in de hersen zit ook allerlei apparaatjes die met stress te maken hebben. Het werkt ook met uh, stress, stresssystemen, alarmsystemen. En uh, ja, dan praat je dus met de orgaan in het hoofd. En dan zeg je, jo, hoe is het bij jou? <laughs> ja, het is soms heel gek om te zeggen, maar het, het werkt zo. En dan, dan kan je zeggen, joh, ontspan maar. En het, het werkt echt. Ja. En mensen ja, ik, voelen dat het het ook. Ik heb een andere, andere zonvorm meegemaakt. Ja. Uh, toen mijn vrouw zwanger was. Dan was ik gespannen. En, ja, en toen reed ik bij Heemstede Aardehout. En toen kreeg ik kramp in mijn kaak. Ja, ja. En die ging dus dicht met mijn tong ertussen. Oh, en ik kreeg hem niet open. Wat ik ook probeerde. -klem, ja. nou dat is echt Dus, dus daar moest ik aan ja, toen jij je ja. het verhaal uh, vertelde. Ja, het is die, dat is echt toch heel belangrijk, die kaakwerken. Ja, ja, ja. ja, ja, en toen want... viel mij ook op dat ja. je alleen maar je onderkaak kan bewegen. Ja. Daar dacht ik ook nooit over na. Nou. Maar goed, dat is weer heel... <laughs> heel ander iets. Nou, dat denk ik eigenlijk ook... Oh, je wiples. Dit is toch ook een soort ja, van. Het ja, ja wiples is af. niet alleen een nekprobleem, maar het is eigenlijk een, een klap in het hele zenuwgestel. Ja. En massage wordt eigenlijk toch niet echt stevig, massage wordt niet aangeraden bij wiplesklachten, maar een kan je ze kan daar er heel veel goed in doen door gewoon echt het systeem breed te ontspannen. En we, ja, ja, het, ik, ik merk dat het echt, echt goed, echt veel beter wordt na een paar behandelingen. Er zijn toch veel heel last. veel mensen dan ja, dus ja, dat is ja, een ja. massage Je kan juist de boel weer activeren, waardoor er weer spanning ontstaat. En ik ben geen specialist hier, maar ik merk gewoon wat ik doe, dat dit werkt bij, bij plus ja, dus ja. Het is gewoon heel zacht. Je moet heel zacht met de dingen werken dan. Ik zit er weer aan iets heel anders te denken. Mijn gedachten zweven altijd alle kanten uit. Maar, <lacht> maar, um, als ik een probleem met een kind zou hebben, dan zou ik geloof ik het kind...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 Ja, dat probeer ik wel. Ik ook wel als een moeder dan in de praktijk en dan komt er soms zoveel los dat mensen zich echt naschrikken en gewoon soms ook niet, voor, niet, voor, niet aan, aan willen gaan. Dat ze hun eigen narigheid moeten oplossen. Ik kan me voorstellen dat kinderen een probleem hebben wat ze niet met hun ouders willen bespreken, maar wat ze eigenlijk moeten weten. Ja, nou ja, ik moet wel respect hebben voor het kind van als ze dat niet willen. Denk ik, ja. Nee, maar dan kun je beter invoelen, dacht ik. Ja. Aan de hand is. En het kind is.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 de wereld en uh, ja daar gaat het nog maar over. Soms Ja, dat had ik al ja, goed gevoel over. Dankjewel. Ja, ja, ja. Um, het zit er alweer op voor vanavond. Yeah. Het is uh, afgelopen is snel gegaan hè. Dank je wel voor je aanwezigheid, nou. voor je uitstraling, die echt geweldig <laughs> is. Nou, uh, ik ben heel gewoon geïmponeerd. Heel mooi. Ja. En uh, ja, voor je verhaal wat je verteld yeah. hebt jij ook ontzettend bedankt voor ja. Ja, je medewerking en de branden Mario-vragen. <laughs> Ik vond het ook heel fijn om te doen, zeker niet. Nou, het is nope. ook heel fijn. Bedankt voor de techniek ja, en het voor het zoeken van de muziek die niet door Corina meegenomen is. Ja. Dat is ook heel fijn. Um, ja, jij... Ja. Uh, ja. Um, ik wil je heel graag iets aanbieden. Wij zijn oh. natuurlijk Inspiratie Radio. Uh, we hebben ook het Inspiratiespel. Okay. Dat, dat is uh, ontwikkeld dus uh, ah, ja. door een aantal mensen. Maar ja, calendarje. Zit... Ja, ja. ja. ja. ja. Dat is, uh, dat is heel bijzonder. Een, een heel mooi spel waar je, dus, ja, je kan het spelen. Je kan ook uh, het voor jezelf houden. Ja. Ik het tacht... een taart... een soort tafelspel, speelachtig ja. iets, zo Ja, ja. En um, bij de en deze ontzettend nou, is een leuk, dankjewel Ik vond het al een cadeau om hier te mogen zijn weer. Ja. krijg ja. nog een cadeau ja. <laughs> Dankjewel ja. Ja. De volgende uitzending is op de zondag 4 september Ook weer van 7 tot 9